Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Buiten het vliegveld van Kabul is het nog altijd een chaos. Mensen blijven naar het vliegveld komen en toegangswegen zijn afgesloten. Het vliegveld van Kabul wordt bewaakt door meer dan 5000 Amerikaanse militairen. Deze jongen van negen is na vijf dagen lang proberen weg te komen eindelijk aangekomen op Schiphol met zijn familie. Ik ben wel blij dat ik uit Afghanistan ben, maar ik, ik ben niet blij dat ik, dat ik uit Afghanistan moest. Tot nu toe zijn 7000 mensen uit Kabul geëvacueerd. De politie in Groningen heeft hele duidelijke beelden naar buiten gebracht van twee mannen die afgelopen nacht molotovcocktails cocktails naar binnen gooiden bij een Groningse journalist. Het zijn videobeelden van een bewakingscamera. De journalist schrijft voor de Groningse nieuws-site Cicom. Het moederbedrijf erachter is geschokt. Het is een korte werk, emotioneel moet ik eerlijk zeggen. Uh, raakt me heel erg, uh, dus eerst eigenlijk emotie en pas later boosheid. Uh... Ik vind het verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En ja, Ik ben heel simpel eigenlijk. Ik vind dat journalisten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Bij de journalist werden ook alleen stenen naar binnen gegooid... na een paar kritische artikelen over huisjesmelkers. Speeltuinen in Nederland zijn zo veilig dat kinderen er eigenlijk helemaal niks leren. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Utrecht. In de speeltuinen liggen overal rubberen tegels. En de klimrekjes zijn allesbehalve hoog. Dat dat weinig uitdaging biedt voor kinderen en ook weinig risico's. Ja. En dat terwijl we in onderzoek. eigenlijk. Eigenlijk ...zien dat juist het nemen van die risico's, een steeds een stapje verder... ...dat dat heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Voor motorisch, cognitieve vaardigheden. Wat wel echt goed is, zegt ze, een goede oude klimboom. Het weer, het is vanavond regenachtig, het koelt af naar 14 graden. Morgen ook buien, in de middag wat meer zon en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Fine, don't you know what I am? I am that funky love I gotta love the sexy moves Love the sexy moves. Yeah, you're just about the size, size and right then. I like the way it goes. You got that body positivity And if it works for you It works for me En dit uh, fijne gezelschap luistert naar de naam... Dr. Justice en de Smooth Operators. Je hoort het. En als je op een gegeven moment uh, zit te kijken... op uh, foto's van uh, de sociale media kanalen... nou, het lijkt wel alsof ze gewoon eigenlijk... Uh, uit een uh, heel ander galactisch stelsel uh, zijn gekomen. Uh, je had vroeger, in de jaren zeventig...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 Loneliness. I'm spinning like this inside just got Er weer. Is het niet van Tino Stuyt die dan op microfoonspier zit... dan is het wel Marcus van Dam... die op een andere plek staat. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. De vorige week hebben we Sylvia en mee geïntroduceerd... met deze single Friends. En dat uh, bracht de tijd op... wat is het? 10 over 8. Het is iets verder dan 10 over 8. Maar het is... Tijd voor live muziek en dat is van Luc Nijman. Hij heeft een rode pet op met een wit kruis. Ik zou bijna zeggen het is een Zwitsers hoofddeksel. Ja, ah, je hebt het gezien. Ja. Ja, maar heb je die ook in Zwitserland meegenomen of niet? Uh, wel, mijn vriendin. Oh, je vriendin. Oké, oké. Okay, okay. dus. uh. Maar die ziet er wel mooi uit. Ja, ja, ja. Je nou ja, goed. Ik niet <lacht> dat ik vriendin, dus dan dan ziet het gewoon. Ja. Leuk. Het, het leuke is, vorige week zat uh, je grote vriend Ro uh, op dezelfde plek. Ja. Die zat ook ik, echt met een akoestisch gitaar. Ik voel hem nog. Ik voel <lacht> hem. <Ik> voel. <lacht> Als je zit te luisteren, ja, het goed, zou goed, wel mooi wezen goed, natuurlijk. Goed, gemaakt. Goeie, goede, um, goed maar uh, je gaat uh, nu twee nummers uh, laten horen. Yeah. Ja. Welke twee zijn dat? Um, uh, van uh, de album wie waar ik me bezig ben. En dit is... Uh, <laughs> dit heet Damn, I Love Amsterdam. Damn, I Love Amsterdam. Damn, I Love Amsterdam. Damn, I Love Amsterdam. In New York City. So cruel and so pretty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 I love Amsterdam. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, ba. Gay ba so wild and free But nothing for me I'd rather be on a tram.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 Oops. I'm going to start again. Okay. Gaan we nog een keer opnieuw beginnen? Dat <laughs> <Can> uh, <laughs> kan dus, kan dus that? gebeuren. Um, uh, nog een keer. Not Take 2. Wat is er? Zit er, uh, zit, er nog iets, uh, <laughs> zit er nog iets van het vorige? The, the Damn I love Amsterdam. I will hold the broken parts of my life. over the floor If you open up the hood and gather all the parts You'll find a little engine That rule. all oh, the broken parts of are...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 Er zijn uh, min of meer twee insteken uh, van dit uh, verhaal. Uh, dat heeft ook uh, te maken met uh, de samenwerkingsvorm uh, die we doen. Namelijk 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ja, dat bestaat ook nog steeds. Ik uh, doe er volgende week weer een. En ik ben dan niet alleen, want uh, Kirine Gijssen uh, zal waarschijnlijk ook uh, mee gaan presenteren.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 Nou, ik dacht dat je over Afghanistan zou beginnen. Dus, nee, uh, nou ja, dan over... kom, nou, dat wil ik zo wel even doen. <laughs> dat wil ik zo wel even doen. Nee, maar goed, uh, even over die optredens. Uh, en daarna dan even de politiek. Oké, okay, dat is goed. Bij uh, deze die uh, je, uh, je de voorzitter nou, al ga je gegeven. Ik maar hangen voor nu, hè. <laughs> nee. Nou, begin eerst dan even over de optredens. Uh, dan... Ja, dus natuurlijk... Uh, ik, ik, ik, ik zie voorzie weer dat er nog een lockdown gaat komen. Ja, eigenlijk, ik ook eigenlijk. Er dus... vallen over te praten, dus dat, wordt dan, dat zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk. Dat, ja. weer niet, dat we alle muzikanten eigenlijk weer niet kunnen optreden. Ja. En uh, met zo'n hoog vaccinatiecijfer ook, weet je, hè? dat is... Uh... Het ja. is gewoon heel frustrerend. Ja, ik, ik, ik voel met je mee. Dan hebben wij dan nog hier in Zandvoort... een een of andere camping die naast, het, naast dat dure baantje ligt. En dat daar ook de evenementensector daar het nodig over te zeggen hebben Dat kan ik volkomen begrijpen. Sterker nog, ze hebben gewoon een punt. Punt uit.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 On the carpet fibers, Bloodstains stains on the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders, mind time departing. That's all. through boosters and the money I couldn't bring myself to steal keep the self destructive tendency you persistently start Stabbing of eyes. It's long since prophesied.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 wie er toe komt, want de single is ten doop gehouden op een maandagavond toen Roy de Smet met Roy Drador samen en met muziekvriend en collega Kees Meijzer dit mocht introduceren.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 Eh, want ik heb het niet helemaal, eh, helemaal het eh, filmpje gehoord en meegekregen. Maar eh, er is wel iets eh, gaande wat, wat dat gaat op eh, vinyl. Want eh, vinyl is wel een beetje hot. Dan nog even terugkomend eh, in het vorige uur. Want eh, toen had ik iets eh, van Aiden en The Wild... En, want die gaan uh, komende zaterdag spelen in Caps Lock, in, uh, in Capelle is dat. En dat heeft ook uh, te maken met uh, vriend en collega uh, Willem de Waard... die straks om half tien uh, wat uh, gaat vertellen over zijn duizend zwaardvis. Want Caps Lock vormt daar altijd een uh, rode draad in, in dat uh, programma. En Eden in de Wald uh, zal daar spelen. Gaat, uh, gaat door, zegt uh, Willem ook. Uh, en Eden uh, in de Wald zal daar samen spelen met Lucky Blue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 Engelsman. Ja, ja dat, dat is wel een beetje nog te horen. Maar goed, uh, <laughs> een klein beetje, nee, klein een beetje zo. nog. Goeie Nederlandse accent. Nee, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, ja, en, en vanuit daar is het uh, uh, ja, omgetoverd tot een, uh, een hele albumwaarde van nieuwe liedjes. Hm? En, uh, die, uh, uh, we hebben dat, deze week heb ik um, die, de mix en master afgemixt en afgemasterd hm? en uh, hm? opgestuurd naar de perserij ja, want uh, laten we even met Anne-Marie beginnen. Want ja. ik zie al een aantal uh, dingen staan. Uh, theater, de rode bioscoop. is niet helemaal onbekend voor, ja. uh, voor wat mensen. Ik ben er... Volgende maand. Ja, ik ben er geweest uh, toen uh, poop, poop, poop, poom, uh, met uh, Mer Merlijn. Ben ik er geweest. Uh, Merlijn? Merlijn ja, ja, ik ben even... Uh, Merlijn Nash die heeft daar gespeeld. Oh yeah, yeah, ja, ja. Yeah, dat yeah, is yeah. jaren geleden. Maar uh, yeah. ik weet dat bijvoorbeeld ook uh, uh, Aion... Die ook bij Kingford Records een EP heeft uitgebracht. Okay. Uh, Ruud Houweling heeft uh, ook gespeeld in de Rode Bioscoop. Ja, ja. Dus het uh, is een van het die zit... prachtige plekken. Vroeger ja. was... Uh, andere plekken in Amsterdam maar die zijn verdwenen. Ja. En, en deze is een van die weinig die overblijft. Uh, die zo'n mooi sfeer heeft. Ja, ik ben er geweest. Dus ik weet uh, wel Je een beetje ho ja, ja, hoe ja, het is. Het is dus en dat was uh, een beetje van... Uh, in, de, in de laatste jaren een beetje van... Uh, gaat dit ook weg? Ja. Ja, maar maar, ze hebben maar daar, uh, dat is de bedoeling dat zij daar dus... Uh, wat, wat gaat laten horen. Ja, volgende maand is die uh, 12... 12 september zie 12 ik staan. 12 september ja. is die... Uh, dus we, we doen het twee keer. Ja, wegens, 11 november is uh, de, de tweede keer. Ja. ja. En, um, dus je kan tickets nog uh, kopen ja. en uh, we gaan die de uh, album presenteren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 Soet uh, zoet uh, zang ze heeft zo'n mooi zang, een beetje van Dusty Springfield. En yeah, ja, Aretha is Aretha natuurlijk. Maar en ja. um, uh, uh, de songwriting ook uh, van Carly Simon en dat soort of mensen, dus een beetje jaren zeventig. Zoes jaren zeventig. En en en ik hey, ja, is is prachtig. Ja. Uh, dan de ander, Dick Pels. Ja, Dick Pels. Ja, wat is, dat is, dat is een, een sociaal bewogen man. Ook denk ik een beetje, even, heel snel even op zijn bio zitten kijken. Uh, yeah. uh, filosofisch ook wel een beetje ingesteld, hè, lijkt mij. maar. Ja, ja. zijn leven is hij eigenlijk, hij is begonnen in ik geboren nou, Toen ik geboren was, was, ja. was hij al 17. En ja. hij uh, was in een beetje de muziektijd van de jaren, late jaren 60. Als hmm. Ik heb al wat uh, gehoord op Bandcamp van hem. Dus, uh, oh yeah. ja, dus je, je weet wel wat dit is. Ja. En dan heeft hij dan zijn uh, carrière dan, uh, ergens anders naar.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 En nu de, uh, de derde album met de singles. En, um, en dus het is gegroeid. We zijn uh, goede vrienden nu. En, uh, dat is en heel mooi. Goede, ja, goede, dat is, ja, ja, ja, dat is een goede samenwerking. Yeah. Uh, maar ja, ook dat uh, denk ik is dat wel, uh, komt er wel een beetje uit. En, heb ik mij, een beetje die. Ja, voor ja. mij. Voor, uh, um, en met deze twee mensen, Annemarie en Dick. Um,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 en ik dacht van, nou ja, it is, it is, daarvoor heb je een soort label nodig. Uh, een box. Ik had dit met, ja. uh, met Mirko, Mirko Hamens. Ja, ken me, die ken ik ook nog. Yeah. Ja, ja. <laughs> Mirko. Wij hebben vaak gespeeld samen. Ja. Um, Net zoals Ro is een goede oudersvriend van me. Ja. En hij kwam naar me toe in februari dit jaar. Ja. En hij uh, bracht een kleine doosje, uh, cadeautje van uh, chocolaatjes. Toen er drie, was het, drie in, weet ja. je. Dat is een hele kleine doosje. En het was zo mooi, met een uh, ribbon omheen, weet ja. je.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 you